Met het NOS-voornaal. De Utrechtse burgemeester Dijksma wil de schade die supporters van FC Porto aanrichten verhalen op hen of op de club, dat laat ze weten aan de gemeenteraad. Afgelopen donderdag vernielden de supporters acht bussen voorafgaand aan een duel tegen Utrecht. Dijksma betreurt het dat er, ondanks de inzet van honderden agenten en ME'ers, toch geweldsincidenten zijn geweest. In totaal werden bijna 80 supporters aangehouden. De Dominicaanse Republiek heeft een tijd lang volledig zonder stroom gezeten. Zo'n zes uur geleden viel de stroom uit en sindsdien worden systemen door het hele land weer opgestart. Volgens de energieminister ging er iets mis in een verdeelstation, waarna een kettingreactie aan storingen ontstond. Het openbaar vervoer in de hoofdstad Santo Domingo viel stil. Ziekenhuizen en grote instellingen draaiden grotendeels door op generatoren zo'n 15 van de energievoorziening zou weer op orde zijn, zeggen autoriteiten. Twee jongens van 17 uit Zaandam zijn veroordeeld voor het dreigen met een schietpartij op school. Vanwege die bedreiging in 2023 hielden drie scholen een dag lang de deuren gesloten. Eén jongen kreeg 135 dagen jeugddetentie, waarvan het grootste deel voorwaardelijk, en een werkstraf van 100 uur. De ander kreeg een werkstraf van 120 uur. China zegt dat er nog wordt gewerkt aan de terugkeer van drie gestrande ruimtevaarders. Autoriteiten zeggen niets over een plan of een datum voor de terugkeer. Alleen dat het werk voorspoedig verloopt. De drie hadden vorige week terug moeten komen, maar dat werd uitgesteld. Mogelijk hebben kleine stukjes ruimtepuin schade veroorzaakt aan de terugkeercapsule. Ruimtestations moeten de laatste jaren vaker uitwijken voor rondvliegend ruimtepuin. Het weer niet kouder dan 8 graden vannacht. De komende dag vooral in het noorden veel bewolking met lichte regen. Het wordt 14 graden in Noord-Holland tot 16 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht. Ja, voor me in de klas Daar ik ooit aan schade was, dat heeft ze nooit geweten.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 Ik was te leven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 uit Zandvoort ZFM I'm Yeah, baby. I'm...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 Jet FM.